I should know by now that as we grow, see. Van via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Doral Negens met het NOS Journaal. De Republikeinen hebben president Obama aangeboden om het schuldenplafond tijdelijk te verhogen. In ruil daarvoor willen ze bredere onderhandelingen over de begroting... De Republikeinen willen onder meer aanpassingen aan de zorgwet van Obama en extra bezuinigingen. Maar zonder een verhoging van het schuldenplafond willen de democraten niet verder praten. Voorzitter John Boehner van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden heeft later vandaag een gesprek met Obama. Volgens het Witte Huis wil de president akkoord gaan met een tijdelijke verhoging van het plafond, zolang daar geen verdere eisen aan worden gekoppeld. Verder zei een woordvoerder dat de president blij is dat de gemoederen in het Huis van Afgevaardigden bedaren en dat het gezond verstand het lijkt te gaan winnen. Sinds vorige week zijn Amerikaanse overheidsdiensten gesloten omdat er geen akkoord is over de begroting. Over de maatregelen die in Den Haag op tafel liggen bij de begrotingsonderhandelingen wordt steeds meer duidelijk. Zo wordt voor onderwijs meer geld uitgetrokken, meer leraren moeten leiden tot kleinere klassen... en er wordt minder bezuinigd op kindregelingen zoals de kinderbijslag. Dat zijn wensen die D66, ChristenUnie en SGP op tafel hebben gelegd bij minister Dijsselbloem. Er wordt ook gesproken over onderdelen uit het sociaal akkoord. Zo zou het voor grote bedrijven makkelijker worden om mensen te ontslaan. Bedrijven moeten eerder meer arbeidsgehandicapten aannemen... zodat er minder uitkeringen betaald hoeven worden. Ariel Castro, de man die in Ohio jarenlang drie vrouwen gegijzeld hield... werd na zijn arrestatie niet goed in de gaten gehouden. Twee gevangenbewaarders hebben observatierapporten over hem vervalst. Volgens justitiële autoriteiten blijkt uit videoopnames... dat er niet genoeg controles waren. Castro was tot levenslang veroordeeld en overleed kort daarna in zijn cel. In eerste instantie werd gemeld dat hij zelfmoord had gepleegd. Gebleken is nu dat hij zich mogelijk per ongeluk van het leven heeft beroofd tijdens wurgseks. Het weer vanavond minder buien. In het binnenland zijn wolkenvelden, maar ook wat opklaringen. Morgen begint droog, maar later gaat het vanuit het oosten regenen en het wordt opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het RMS Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu Alternative FM Found myself in a second I found myself in a second hand guitar Never thought it would happen in a second guitar. So I've just got to know. I truly have to know. So you got to let me know. It's your love. I'm you know I'm no more so Got so hot in the city. drunk anymore Dat zeg ik net. 10 uh, ja, ja. seconden. 10 seconden. Oh, nou ja, goed. Uh, we doen het gewoon heel ontspannen, Marcus. Ik, uh, zit, uh... Jij zat nog lekker achterover, zo. Met een bakje koffie. Kijk, gaat die zand lopen weer. Dus, zandlopen weer? Uh, <laughs> zandlopen gaat weer lopen. Uh, dat was. Uh, dan ben ik het even kwijt. Rianna Lahavas. Havas, Lahavas. Dit was een single, meer. Ja, dit was ja. de single van uh, haar eerste album. Ja. En uh, het heette Is Your Love Big enough? Ja. Is dit ook muziek waarbij jij ontspannen gaat zitten luisteren? Of ben je dan met iets bezig? Uh, allebei, allebei. Ja, ja. ik luister muziek uh, ja, ook als ik dingen aan het doen ben, koken of. Alles. Ja, oké. Met huishoudelijke dingen dan zit je iets op. Of, ja, uh, ja, heel dan, graag. Ja. Okay, dus, maar uh, ik luister ook wel graag er uh, gewoon in een stoel te zitten, ogen dicht. Of, ja. Wat ik heel leuk vind, nog met zo'n CD-boekje erbij en de echt lezen. Ja, precies, een beetje. Ben jij dan toch, uh, over CD en over muziek en over boekjes. Uh, <lacht> ben jij dan toch een ouderwetse romanticus uh, ja. van, uh, van. Ik heb liever het boekje in de CD en ik uh, ga wel even naar mijn plaatselijke plaat. Want die grote jongens die zijn allemaal in één keer weg, hè? dus uh, ja. dat, dat is verdwenen. Ja. Maar jij gaat nog liever gewoon naar een uh, echte ouderwetse platenwinkel. Ja, vind ik wel leuk. Ja. Ja. En tegenwoordig ook wel weer vinyl ja, ja, ja dat, Ik heb dat, nu een uh, plaatspeler ja. Dus dan is het ook heel leuk om, om echt vinylplaten te krijgen. Wordt kopen. jouw album ook op vinyl uitgebracht? Mm, nee. <lacht> dat is nou jammer. Ja. Nee. Ja, dat is nou, nou, het dan. is zo duur. En, ja. Uh, ja. Nou ja, misschien, we willen je, misschien je graag als helpen. Als ik, <lacht> ja, kijk, kijk dan, dan, ja, dan kunnen we ja, iets regelen. Ja, nou, we, we willen je graag helpen. Want uh, we gaan zo direct iets uh, draaien waar wij bemoeienis mee hadden. En dat is, hebben ze ook op vinyl uitgebracht. Oh, ja. Dus dan kunnen we je dat wel even laten ja, horen. Ja, ik ben ook heel erg vinylfan. Ik ja. ben ja. tegen het MP3 tijdperk. Ja. ja, nou ja, goed. Uh, maar de oude romanticus wordt dan wakker. Van, uh, ik wil graag het boekje hebben. Ik wil wel weten wat, er, uh, wat erin staat. Wie eraan meegewerkt. Ja. De teksten ja. wil ik uh, na kunnen lezen. Ik weet niet, dat rond haar geboorte waren er ook al deze hoor. Ja, weet ik, weet dus ik. Dus maar... oude romanticus? Dat, uh... Uh, ja, maar het, uh, wij zijn van... Die... Ja, jij komt nog uit het platentijdperk. Ik kom uit het uh, vinyl tijdperk. Ja, ja. Inderdaad. Ik heb nog bij uh, oma Hans uh, Breukhoven. Heb ik gewoon nog in platenbakken uh, staan, uh, staan worstelen. En uh, ik zal je nog sterker vertellen. Uh, aan het eind van de Amstelveense weg. Bij Atalos Records. Ja, daar ging je voor je piratenzender. Ging je daar al uh, nieuwe import uh, weg uh, trekken. Zo uh, ging dat uh, vroeger. Maar goed. Uh, we hebben het over, <laughs> over, over het uh, uh, uh, lezen in, uh, in zo'n boekje. Uh, ja. Dat, dat, dat, je moet iets tastbaars hebben in een handen. Moet dat ook zo zijn met muziek? Dat het emotionele waarde moet, moet hebben. En niet ergens koud op een mp3 of wat dan ook uit een computer. Nee, dat moet niet. Nee? Ik luister ook wel graag naar Spotify. Hoor, ofzo. Dat ja? Gewoon puur de muziek is natuurlijk al genoeg. Maar ja, het, ja ik vind het wel echt iets extra's. Inderdaad, we ja? weten wie erop spelen. De, de, dat je de hele instrumentatie zo kan zien staan. En uh, de teksten natuurlijk. Ja? Wie wat geschreven heeft. Uh, ja. Want je hebt het over Spotify. Maar wordt dat, uh, wordt dat dan toch de toekomst. Dat je als muzikant. Uh, voor je fans dan bijvoorbeeld. In een beperkte oplaag. Bijvoorbeeld een cd uh, aan kan bieden. Uh, zou dat. Ja, uh, misschien, dat uh, misschien wel alleen vinyl zelfs. In de toekomst. Zo. Want cd's zijn toch wel echt wel uit. Nu ja. denk ik. Ze zijn ook natuurlijk niet zo mooi als vinyl. Nou. Vinyl heb je zo'n hele grote. Foto eigenlijk. Ja een 12 inch. Op, uh, ja. ja en. Uh, en de cd is toch vaak zo'n beetje een plastic dingetje... wat op een gegeven moment kapot gaat. En... Ja. Nou, want uh, er zijn mensen zelfs... uit het tijdperk van Bart van der Meer... kok Koors die hier, uh, hier staat. Ja. <laughs> die, uh, dat, dat, dat waren mensen die, uh, die trokken dan het uh, vinyl eruit... en die spijkeren rustig gewoon een uh, albumhoes aan, uh, aan de muur. Op. Oh, ja. ja. Dus, uh, wat dat, uh... Jij niet? niet? Nee, hij niet. Ja. <laughs> maar dat, ja. dat, dat, dat, dat gebeurde dus ook. Maar eh, zoiets ja, dat... zo, zo zou wel mooi zijn. Als, als jij ooit nog eens een keer de kans hebt dat het op vinyl zou komen. Ja, ik zou dat wel heel graag willen. Ja. Ja. Heb je al ook over, nagedacht over, de, over hoe jouw. Hoes eruit of jouw... Uh, want ja. dat is ook iets waar een, uh, waar een uh, popmuzikant uh, of een muzikant ook een bemoeienis mag uh, hebben. Ja, maar. zeker. Ja. Ja. En dat is ook heel leuk. Ja. En, maar hij is al af. De ja. Hoes, de hoes ja. is al af. Ja, het ja, ja. is uh, gemaakt door Curly and Straight. Een ja. uh, ontwerpbureau uit Haarlem ook. Ja. En we hebben hier in Zandvoort foto's gemaakt. Geweldig. Waar is hij het, nee, het genomen? Uh, op de boulevard. Uh, op de boulevard. Uh, ja. Ja, ja, uh, uh, ik denk dat Niet Meijer, als hij zit te luisteren, heel erg blij met je. Dat is onze burgemeester hierin in dit, ah, dit, dit okay, dorp. Ja. Dus ik zal meteen ja. zeggen dat jij hier de plaatjes geschoten hebt. Ja. En dan, uh, dan komt hij vanzelf wel bij jou uh, terecht. Gaat ook echt zeggen, hoor. Dus... Ja, dat is <laughs> leuk. Ja, nee, uh, maar daar hebben jullie wel over nagedacht. Uh... Ja, zeker, ja. ja. Ja, ik vind dat ook heel leuk om te doen, hoor. Ook. Ja. De, de, ja, de hele andere kant ervan. Ik kan het zelf niet, vind ik. Niet uh -huh. goed genoeg, maar... Um... Ik ook zie de zandtappers, sorry, ik durf niks ja. te zeggen. Ja, ja, nee, Geen niet. maar maak hier maar even je Nee, Ik vind het wel heel interessant ook. De, de visuele kant van het gebeuren, echt ja. maar zo. Oké, okay. ja. we gaan er nog zo even over, over verder. Want anders dan, dan krijg ik weer ja, absoluut gesloten. Ja, je op, hè? Ja, met regie. Uh, hard, don't fail me now. Hier is uh, Rupert Blackman andermaal, Maar hier ben jij dus op te horen. Ja. Ah. Thank you. Majestic sea brings everything, crushes everything, cleans everything, takes everything. Het was een, dus. Uh, Colin ba uh, Corinne Bailey Ray. Zo heette, zo heette ze. Ja, was, het was de bedoeling even dat ik wat anders. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, die, uh, die hebben we dan uh, bij deze al uh, gewoon gedraaid. Uh, want uh, dat nummer dat heette The Sea. Ja. Yeah. En we hebben iets met zee. Want het ligt in onze achtertuin eigenlijk. Daar klotste het water tegen tegen deze plaats. En het uh, was, yeah. was wel even leuk om even dit uh, te horen. En daarvoor uh, het nummer waar jij uh, een beetje op uh, te horen bent. Uh, van het uh, album van The Lights of Home van Rupert Blackman. Ja. Uh, heeft hij ook nog met... Uh, ja, hij heeft meegeschreven met het album. Maar was hij ook, ook uh, bij het opnemen van het album? Was hij, daar was hij nee, verder nee, verder niet. niet. Dus hij heeft wel nee. uh, wat, uh, wat uh, meegeschreven. Ja, ja bij de, aan de single Aan ik. de single, ja. ja. Was, is ja. dat het enige wat hij gedaan heeft? Of, uh, ja, ja. ja. Want de rest heb jij zelf gedaan. Uh, ja, en ook samen met uh, Sander Rozenboom ja. heb ik veel geschreven. Ja. En uh, Bart van Poppel, de producent. Ja. En de rest van de liedjes geloof ik zijn van mij alleen. Van jou alleen? Niet zo, ja. ja. Hoe gaat dat met jou als je bezig bent met een liedje? Hoe ontstaat er iets bij jou uh, als het, uh, ja... Bij de een is het bij het koken, weer bij iemand anders is het als ja. die op de boot ja. staat te wachten bij wijze van spreken. Ik weet, ik noem maar wat. Ja. Nou, er ontstaan inderdaad uh -huh. wel veel dingen op de fiets ook bij mij, ja. ja. Ja, en dan neem ik, pak even zo mijn telefoon, dan neem ik het uh -huh. even zo heel snel op. <laughs> ja. Maar het, het meeste moet toch thuis gebeuren, want ja. je moet het natuurlijk wel echt gaan uitwerken en ja. Ja, want uh, de laatste warme dag, dat uh, was in september hier uh, in Zandvoort, toen hadden we Susan Jane hier. Ja. En uh, die, uh, was, was het nou niet, nee, nee, nee, dat was niet eens Susan Jane. Het was uh, Lavaloo, daar heb ik het over oh, gevraagd. Uh, ja. gevraagd. Ja. Van ja, uh, hoe zit dat met jou? Ja, die zegt, ja, ik sta wel eens in de rij bij de kassa, bij, uh, bij de plaatselijke appie en dan gebeurt er uh, ja. ja. ook iets. Uh, met... <laughs> maar dat is uh, bij jou op de fiets. Uh. Ja, meestal op de fiets, ja. Of in de auto ook ja. al veel, Ja. ja. Uh, over dus, uh, fietsen gesproken, vind je dat, hè, want dan komen we even op een heel ander punt uit. Ik zal die zandlopen weer even zetten. <laughs> ja, anders ja. dan, uh, <laughs> dan gaan we weer. Uh, nee, maar over, over uh, het fietsen, uh, vind je dat leuk om, um, is dat jouw favoriete vervoermiddel uh, door de stad onder andere? Ja, absoluut. Ja. Ja. In Amsterdam is het ook wel echt heel handig, ja. En, uh, want ja, je hebt de trams natuurlijk, maar dat is ook druk en die gaan niet overal precies heen waar je ja. wil, dus de fiets is wel ideaal. En, ja. En ik ben ook heel graag buiten. Ik, ik ja. wandel ook heel graag in het bos. Ja, Amsterdamse en, bos. Uh, ja. Ja? ja, dat is best wel dicht bij mij in de buurt. Dus daar oh. ja, dan ga ja. ik wel eens heen op de fiets. Of, dus Amsterdam-Zuid, uh, die kant uh, ja. daar woon je. Nou, dus. ja. ah, dan is het inderdaad Amsterbos het Amsterdamse bos niet zo ver. Uh. Nee, nee. Uh, het is een praktisch voelmeel uh, door, uh, door de ja. stad. Ja, ja. Uh, heb jij ook je werkzaamheden in Amsterdam? Um, nou, mijn, ja. nou, thuis natuurlijk. qua ja. uh, muziek, Mag, muzikaal ah, bedoel, bestaan. Uh, maar. maar geef je muzieklessen? of dat Ja, dingen, ik geef want... thuis ook uh, zangles. En ook uh, in Haarlem. Dus ja. mijn oefenruimte. Ja, dus het. ik ga ook wel veel naar Haarlem op en neer. Ja. Vanuit Amsterdam. Ja. En in, maar in Amsterdam ja, heb ik ook veel... Je natuurlijk veel uh, plekjes waar je kan optreden. Ja. Dus dat is heel fijn. Dan kan je op de fiets. Ja. En... Uh, ja, de, de producer van dit album woonde in Amsterdam. Dus daar ging ik dan ook heel vaak heen. Oh, dat is, al, dat, dan is, het al dat is wel makkelijk. makkelijk. Ja. Ja. Is het allemaal binnen een goede tijdsdeur te doen? Dat je, binnen nou, het, ik vind dat het. je echt met je toppen Het is, is wel een, aan de andere kant van de stad... Ja, maar. het is wel echt wel een half uur fietsen. Toch? Als je in Zuid woont en je moet naar het centrum... Ja. Tot je echt in het centrum bent. Dan is het echt wel een half uur. Als ik ik woonde eerst in de Oost. En ik heb daar ook nog een vrienden wonen. En dan ja. is het echt een flink half uur. Fietsen. <laughs> ja, maar, maar met het de auto duurt langer ja. hoor. Met een auto duurt langer. zegt maar nou, uh -huh. ja, nou, als je nou ja, van je weggetjes hebt. Ik rijd elke morgen naar Zuidoost. Ja? En het valt me op dat het altijd zeg maar, meer stil staat dan rijdt. Ja, in de spits misschien. Ja, ja oké. Niet. Maar in de avondspits. Waar jij dan misschien van tevoren even naar, ja. naar een gelegenheid toe wil gaan. Om voor te bereiden. Dan zit je toch in dezelfde spits als ik. Nee, ja, ik bedoel met de fiets. Ja, oké. Okay. Maar met de auto is het dan... op die momenten niet echt veel oh, sneller, okay. heb ik het idee. Ja. Uh, en zeker ja. als je nu in de stad... Uh, is het uh, ook uh, erg fijn... Uh, dat je met de fiets zou kunnen voortbewegen. Want uh, een deel van de Straat is uh, afgesloten. Uh, dan kom je niet meer met de tram uh, doorheen. Oh. Uh, dus oh. dus, dus yeah. dan is die fiets uh, inderdaad wel heel erg makkelijk. Ja. Uh, go oh, goed, uh, maar daar... Uh, de oorspronkelijke vraag is... Nou, daar ontstaat een beetje een liedje of, uh, of iets. Ja. Daar ontstaat het. Ja. Nou ja, ook wel, ook wel gewoon thuis hoor. Ja. Ook wel veel als ik bijvoorbeeld muziek aan het luisteren ben... dat je dan een soort van nee. idee krijgt. Of ja. uh, zin hebt om iets te maken. En dan ja. ga je een beetje pielen. En dan... Heeft dat er bij jou altijd mee... in gezeten? Creatieve kant? Ja, ik schrijf wel heel lang liedjes. en ja. ik, heb, uh, ik speel piano sinds ik acht ben of zo. Ja. Ik weet niet meer. Wanneer heb je piano gekregen? Wanneer heeft op een gegeven moment of je vader of je moeder of beide misschien bedacht van uh, wanneer geven we meer jou maar een piano? Um, nou, mijn, ja, mijn moeder speelde ook piano al ja. en mijn zus, ja. die zaten al op les, dus we hadden een piano en toen, uh, toen ging ik op een gegeven moment ook op les. <lacht> ja, dus zo. Ja, zo, het, zo. ja, en ik ben nooit meer opgehouden ja. eigenlijk. Zoals uh, altijd, maar door. Uh, ja, ja. Hebben je ouders dat ook een, een beetje, beetje gestimuleerd om met muziek uh, verder te gaan, of niet? Mm, nee, niet echt. Nee. Nee, niet eerder... van, uh, daar, daar moet je iets mee doen of nee. zo. Dus ze waren ze altijd een... heel vrij van doe, doe wat je wil. Dus ja. het mocht wel, absoluut. Ja. Want je hebt volgens mij ook wel ouders die, die daar wel moeite mee hebben. Dus ja. dat, ja. Ik moet dan altijd denken aan Joep van het Hek... Die zegt, nee, dat doet me dat, dat niet. Uh, zoiets, hè. Die dan zoek ja. naar een of andere talentenjachten worden gegooid. Maar dat is bij jou niet... Nee, nee, nee. nee. nee. Ah, ja, dat is allemaal op eigen initiatief eigenlijk. Ja. Ah, uh, nou ja, goed. Het is, maar het is wel uh, leuk als je van het een uh, in het andere rolt. Ja, dat, ja. Dat blijkt me wel. Ja, nou zo gaat het meestal ook wel ja? een beetje, inderdaad. Ja. Want je begint dan en dan eerst ben je zo thuis een beetje aan het spelen. En dan... Tussen de schuifdeuren en ja, precies, uh, bij je ja. familie. Ah, fantastisch. Ja, maar je, het maar het je hoort mooi, nooit de, de, de juiste feedback hoor je dan. Hè, van, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dan denk Tot, je dat je heel goed bent. Ja, totdat je bij de echte professionals Die gaan er even met de grasmaaier overheen. Nou, dat is niks hoor. Ja. ja. ja. ja. Nee, dat ja. kan ik me niet herinneren. Nee. Dus dat is zo ging, maar... Ja. Nee, maar, maar ik chargeer het een beetje. Maar, nou, is het, uh, het, is, het, is, het is in ieder geval wel zo uh, dat, uh, dat er als er feedback komt, dat je dan op een gegeven moment echt sterker uh, aan het worden bent. Want dan uh, ja, wil je wel Ja, Je wel, hebt laten feedback zien wel van, nodig ja, ook natuurlijk. Ja, ik denk het wel. De serieuze feedback. Ja. Ja. Uh, nou ja, je hebt een goede achtergrond. Je bent in Amerika geweest. Dan heb je wel best wel op een gaasje meegenomen, denk ik. Ja, ja. Ja. ja, zeker in Amerika heb ik ook heel erg veel geleerd. Ja. Ja. Gewoon van, van die, die openheid daar en zoveel muziek gehoord en gezien en gespeeld. Dus dan, dan gaat het ook wel hard. Gaat het over de Amerikaanse openheid, gaan we het zo hebben. Want hij is weer leeg, die zandloper. <laughs> dit werkt wel ja, goed, ja. ja dit, dit is, ja, is gewoon voor het eerst dat ik niks hoef te zeggen. Nee, Geen nee, rare nee, gebaren. Nee, nee, nee. nee, nee. Goed. Uh, maar eerst, voordat wij uh, weer iets uh, van uh, Miriam's uh, privécollectie gaan draaien... ga ik eerst. En dat is iets waar Marcus en ik onder andere bemoeienis mee hebben gehad. Nancy Brick, Ron Valeri en uh, Rieneke Batelaan uh, die, uh, vormen Nancy Brick. En dit nummer dat heet The Road. Nou, bij het horen van uh, Mahalia Jackson denk ik toch, uh, toch min of meer aan uh, een soort gospelachtig uh, uh, gebeuren, uh, zeg ik dan altijd maar. Dus, uh, ja. ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja dat is absoluut. Nou, ja. Heeft dat ook uh, iets met de Amerikaanse openheid? Want daar uh, hebben we het gesprek ja. even verlaten. Dus dan kom ik weer even terug uh, met, met, uh, met de openheid. In, uh, nou ja, het. Daar hadden we het onder andere ook over. Hè? De manier van muziek maken. Het, het ja. feedback geven. Daar, uh, heb je ook wat, oh, van ja. die Amerikanen daar iets uh, opgestoken? Dat ze ook uh, iets over jou zeiden van. dat kun je beter zo doen en dat kun je zo doen. Ja, dus het is wel, toch een hele andere oh. uh, uh, muziekcultuur, denk ik. Amerika. Ja, ja, ja. Ja, het Amerikanen zijn allemaal heel erg uh, van. Ze gunnen je alles of zo. Ja, ja de heel erg good for you uh, ja, idee. Ja, dat, uh, zo, zo, zo, uh, zo werkt het wel. Ja, dus ja, ja wat ik zei, als je bijvoorbeeld uh, naar een optreden van iemand gaat en um, ze weten dat je zingt of ze weten dat je muziek dan, speelt. Dan zeggen ze vaak, oh, kom maar even een liedje meedoen. Gewoon ja. dan weet je wel, dan uh, zien wat er gebeurt. Ja. En uh, dat, dat vinden mensen heel leuk daar. En dat, dat vond ik zo zo Interessant of zo het, die het, het spontane van, uh, van uh, de ja. als muzikant gevraagd wordt? Kom even lekker op het podium, een stukje meespelen. Ja, zoiets, ja, ja, ja. Ah, dat nou ja, goed. Ja. Uh, uh, maar heb je dat? Uh, hoe, uh, heb je dat ook zo uh, uh, leuk? Streelt het dan ook je ego dat je dan op een gegeven moment daar even mag staan en meespelen? Of denk je, oh god, uh, ja, wat al leuk al eigenlijk <laughs> dat je uh, uh, ja? ja, ja, nee, alle, allebei wel natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk een hele voelt dan wel als een eer. Ja. Ook al doen ze het misschien bij iedereen. Ja. Maar um, het, uh, het is ook wel spannend. Ja. Ja. Want dan heb je, wat ik lastig vond is dat je eigenlijk nooit naar een concert kan zonder te denken, oh misschien zeggen ze wel, doe je een liedje mee en dan ja. wil je niet nee zeggen. Zeg maar. <laughs> dus dan ben je altijd... Dan, ja, en Dat is dan opeens wel, oh, het uh, ja. is toch iets anders. Zeg maar, om dan weer op het podium te staan in plaats van een beetje in de zaal te zitten. Oké. Ja. Ah, ja okay. dus, uh, uh, uh, heel, heel, heel... Ik had iets in mijn hoofd zitten, maar ben, ben weer helemaal... ben zo even, ben weer even okay. kwijt. Dat heb ik dan wel eens. Uh, dat is Amerika. Uh, ik, ik weet alweer wat ik wilde vragen. Ja. Uh, het is... Het is uh, je, hebt, je hebt muziek gemaakt rondom een film. Eh? Of, of tenminste ja. een soundtrack heb je ervan geschreven. Ja, ja. ja ik, had, ik had hem wel al, dat niet. Ben je ook op een gegeven moment uh, als dank dat je uh, die film mocht zien? Ja. Of voel je dat uh, Ja, motto? op de première heb ik gezongen ook. Ja. Dus, Live. Ik, ik, ja. Ja. Ja, dus ik, ik was bij de première en ik geloof vooraf de film ja. uh, heb ik dat liedje gezongen met, met mijn toenmalige bassist ja. Ronald de Jong. En ja. uh, met, met z'n tweeën toen. Ja. ja. Het <laughs> was echt. Uh, ja, het wat, was best wat, wel spannend, toen, ja. want ik deed, had er voor nog niet zoveel gedaan. Dus. Wat voor film was het eigenlijk? Weet je dat nog? Um, ja, het was naar een boek van Ronald Giphart, En het was de laatste film van Willem van der Sande Bakhuizen. Ja, Hij is daar vlak daarna ja, overleden. Ja, ja. Of, of tijdens het maken Ik ja. heb hem ook helemaal nooit, nooit uh, ontmoet. Meer nee. nee. Dat, en, is, uh, dat, dat lijkt me best raar. Als je op een gegeven moment. dat jij de titeltrack uh, van, uh, van de. de soundtrack mag schrijven van de film en dat je dan de regisseur niet meer. De. Ja, dat was ook wel ja. gek, ja. En het, ik denk dat het voor de mensen die uh, op een andere manier met, echt met die film meewerkte, dat dat ook voor hun uh, heel, heel lastig was. Dat hij hmm. er niet meer was. Ja. Maar dat kon, kon ik natuurlijk niet zo ervaren, want ik had hem nooit ontmoet ofzo. Dus dan kom je in een soort groep mensen terecht die, um, ja, zeg maar, een soort van rouwen om iemand die jij niet kent. Zo, dus dat, dat is heel raar, ja. Ja, ja. was, was ja. een gekke. Uh, er, nou ja, je hebt er goede reacties op opgekregen op die soundtrack, denk ik. Ja, ja. Ja, en, ja ik ben uh, uh, toen bij Giel Bele geweest en Rob Stenders oh, ja? en uh, ja, het was heel leuk. Ah, ja. het, vooral Rob Stenders lijkt me. Alpachtige ja, man lijkt ja. me dat. Ja. <laughs> ja, uh, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, is wel. Uh, ik geloof dat hij mij niet zo mocht. Maar, <laughs> dus, uh, ja, nee, ik het was ja. echt, uh, ik was ook nog zo uh, heel Heel op groen, zeg maar. Ja, ja. Dus ik uh, kwam daar zo heel vroeg op de radio. En uh, ik was ook best zenuwachtig. Ja, En hij was een ja, beetje ja, over mij ja, ja, ja. heen. Uh. Maar Geen... was ook, hij was ook heel leuk hoor. Ja, ja. leuk om te zijn natuurlijk. Magiel Giel Belen Jij ook uit de uh, ja. Spiegelkundigheid Haarlem. Ja. Dat schept een band, denk ik. Of niet? Ja, misschien. <laughs> ik weet het niet. <laughs> nee, nee. Dat dat zou je zeggen. Weet hij nog wie jij bent? Dat weet ik niet zeker. Nee, nee dat weet ik niet. Ja. Het is, toch, ja, het is toch wel een jaar of zes geleden ja. er was. Nou, misschien zit hij stiekem mee te luisteren. Ik heb me laten vertellen dat hij hier een. Hij heeft hier een familielid. Uh, had hij hier wonen. Had, zeg ik oh, met, ja. na, met nadruk. Uh, want ik uh, heb begrepen uh, uit een uh, radioprogramma, wat hij toen uh, ergens een paar weken geleden broer en zus uh, thema had hij toen. Maar zijn zus is, hebben yeah. wij hebben wij gehoord, is uh, overleden. Dus, en die wonen hier in Zandvoort. Dus dat, uh, dat hebben wij. Oh, uh, yeah. Dus vandaar dat. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat hij met een stiekem oor zit mee te luisteren. Dus als hij op een gegeven moment meer wist, meer wist. Ja, dan moet hij uh, toch wel op een gegeven moment op een bepaald idee gaan, uh, gaan komen. Uh, goed, uh, heb jij nog iets uh, klaarstaan, Marcus? Of heb jij helemaal niks? Ik heb niks. Nou, dan uh, ga ik zelf even wat. Uh, nee. wat Ga ik zelf even wat uh, verzinnen? Uh, uh, nou. Mm, ik. ik uh, uh, nou, ja, nou, ja. Ja, dan, ja, ja nee, ik, dat komt wel goed. Ik heb, ik heb nog wel wat. Nou, dan dus. Nee, nee, ja. nee, nee, nee, nee dat, dat, dat, dat, dat, dat komt wel goed. Uh, ik ga even iets uh, van een van de Keddermer Angels uh, opzoeken. Uh, met uh, wie Mirjam heeft, uh, heeft opgetreden. Uh, uh, dat is uh, Sue the Knight. En uh, Sue uh, the Night is Suus de Groot. Uh, dat nummer, wat, uh, wat zij heeft een, uh, een tijdje terug uh, heeft uitgebracht. Uh, er zit ook nog een hele leuke clip bij. Dat heet Mother Mary. Mary was an open book. She never took the time. She chose the waves to break away with all the water. She got lifted by a crown and everything just all went down and no one ever came to close her booth. Another nation, another town. Well, every nation's going down when it all. Is blown away, the earth is cracking right under my feet Mother Mary, big old girl, you can save us from this earth She's getting older now But never to all know, she will live it out With or without The Hold silver collars, gunned down werewolves wherever we go. We gunned down werewolves wherever we go. Midnight phone calls, the back of a Mustang, crisp white pages torn right from the spine. Kiss my neck with a crooked, cracked face. You always hoped one day you'd be mine. Through our fall. Lines. No one knows we set fireballs aflame No one knows we set fireballs aflame You were strongest when I ached for breath through the thick of smoke. We'll finally smile. Eerlijk gezegd... Uh... Dat heet multitasken, ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Uh, ik heb nog nooit uh, een techneut zo hard uh, zien, uh, zien werken... Om, uh, om het een en ander voor elkaar uh, te krijgen. Ja, dus en Colin op... Hoeven is nu ook opeens live uh, op de website. Als uh, we even op F5 uh, drukken? Inderdaad, ja. Uh, de agenda is uh, inmiddels uh, bijgewerkt. Uh, sommigen die hadden het al uh, niet helemaal in de gaten van wat er uh, gebeurd is. Uh, goed, uh, we hebben er twee uh, gedraaid. Uh, uh, de laatste die we hebben gedraaid... Miriam. Uh, van wie was dat? Even... Nora Jones. Nora Jones. Had ik moeten weten. <lacht> <laughs> en uh, daarvoor hadden we Sue the Night uh, met uh, het nummer uh, de, de, de of Mary... Uh, dat is, daar heeft ze ook nog een clip uh, bij gemaakt. Uh, uh, zij zag dat als een uh, soort mint van. Uh, dat, daar gaat het liedje ook over. Van uh, uh, hoe wij met onze aarde omgaan. Ah. Uh, dat is een beetje de, de achterliggende gedachte. Mooi. Ja, mooi hè? Ja, wel heb jij. Heb jij want uh, daarover gesproken, dan komen we weer gelijk uh, met, uh, op, op jouw ja. verhaal uit. Van, als uh, jij nummers schrijft, uh, probeer daar dan ook nog iets in, in, in mee te geven. Uh, dat het ook wel heel serieus over bepaalde dingen gaat. In, uh, in het leven en ook in jouw zich. Ja. Ja. Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ja eigenlijk. Um, het, het gaat ja, wel heel uiteenlopende dingen. Uh -huh. Dus uh, ja, soms heel dagelijkse dingen, maar ook wel heel vaak over hele grote levensonderwerpen. Ja, ja, grote onderwerpen. Ja, die je ja. dan in één liedje probeert te. Uh, Want als jij optreedt. En binnenkort ga je in halem optreden. In de waag. Ja. Het goed is. Ja. Uh, ga je dan ook iets over jouw songs uh, vertellen? Op het moment dat jij dan daar bezig bent. Uh, ja. een, uh, ja, ja, ik, ik zeg voorstelling maar over. bij een optreden... ga je dan wel iets uh, vertellen over, over, uh, over je songs. Ja, ja? ja ik, uh, ik vind dat echt leuk om te doen ook. Ja? Vroeger deed ik dat helemaal niet. Nee. Um, maar toen op een gegeven moment kreeg ik een beetje de smaak te pakken. Want als je dat, als je dat wel doet... dan ja. Kom je zelf ook al een beetje in het liedje? Je bent er dan een beetje over aan het praten. Van, nou, het ja. liedje gaat hier en hier over. En dan. Ja, ja, daar gaat het. Nou, nu ja. gaan we het spelen. En dan ja. zit je al helemaal in die sfeer. Ja. Uh, maar maar je, bereik, bereik je het dan ook voor? Hè? Want, je, want mensen die... Uh, ja, ik heb heel veel uh, van die optredens gezien. Maar die hebben dan een lijstje van welke nummers ze gaan spelen. Kijken ze dan op het lijstje. En oh, dan moet ik dat verhaal erbij vertellen. Want dat verhaal dat moet je dan toch eigenlijk wel in je hoofd hebben zitten. Van dat liedje wat ja. je wil, wil gaan spelen. Dan weet jij ongeveer wel wat, uh, wat, je, wat voor verhaal je bij dat liedje moet hebben. Ongeveer, uh, ja. ja. Want je vertelt het natuurlijk vaker. Ja. Maar ik heb ook wel eens gedacht... Aan het vertellen Zij ben zijn, en dat de ik denk. De, de, de, de, de. Ja, nee, dat Sorry? heb ik wel eens. Ja, ja. Dat je aan het denken bent en. Ja, um, dit liedje gaat over. Wel, en dan ja. ja, gaat het eigenlijk over. Ja, soort, ja is helemaal, dan moet je het weer opnieuw bedenken of zo. Ja, ja. En dat vind ik ook wel leuk als je het op dat moment gewoon. Want het gaat natuurlijk over één ding als je het schrijft, maar soms kan het later ook weer over iets anders gaan of ja. zo. Ja. Of als je in een heel andere situatie zit, dan voelt het heel anders. Dus dan komt er toch een beetje een ander verhaal bij, zeg maar. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld echt een show doet... en er komen heel veel mensen, dat je niet zo wil haperen. Dus nee. <laughs> dat je dan van tevoren uh, van, uh, je verhaaltjes klaar uh, hebt. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dus maar het is toch een andere spanningsboog. Ja, ja. Ah, dat maakt niet uit. Maar uh, heb je ook ja, een spanningsboog? Dan, het, uh, leest het dan ook als een boek? Wat jij dan op het moment dat je, je, je zit te vertellen... Van, nou, dit heb ik geschreven, bla bla. En dan vertel je het verhaal bij dat liedje. En dat er ook een bepaalde opbouw is. En, of denk je daar niet echt over na. Maar uh, zeg je gewoon van... Dit is het lijstje wat ik speel. En dat je er wel nadenkt van welk nummer je als eerste begint. Uh, en dan vervolgens... Uh, ja, uh, dat nummer als twee. En dit nummer als drie. Dus een setlijst ja, uh, voor bij ja. een optreden. Ja. ja, dat is wel, wel belangrijk. Ja? Eigenlijk, ja. Want, ja, of je moet het, dat lijkt me ook wel leuk dat je het echt zo per nummer bekijkt. Van ja. waar heb ik nu zin in om ja. te spelen. Of hoe voelt het nu? Ja. Maar dat kan toch vaak niet als je met een hele band bent. Ja. Dus dan is het wel echt leuk om inderdaad een soort van spanningsopbouw te maken. Ja. En je, je wil een kort ja. draaiboekje maken voor een optreden. Doe je dat dan? Of, of doe je dat? Nee, niet? dat, dat doe niet doe echt. Niet, nee. niet met, met praatjes. Nee, of, okay. Maar wel als je bijvoorbeeld. Ja, als je bijvoorbeeld gitarist hebt die elektrisch en akoestisch doet. Ja. Dan wil je niet dat hij elk liedje moet wisselen. Nee. En ik doe dan piano. En soms worditzer. En ja. soms uh, niks erbij. Nee. dus En dan wil je ook niet dat ik, dat ik elk liedje... Oh, nu moet ik even staan. Oh, ja, nu ja, moet ik even ja. naar mijn worditzer. Dus, ja. dan, dus daar moet je wel. Dat, dat is ja, toch een beetje een draaiboek goed, eigenlijk. Nou, ja. Ja. Je moet er toch goed over nadenken. Van, uh, uh, van wat is praktisch. Dat ik niet ja. uh, steeds heen en weer loop. Of dat ik mijn band uh, heen en weer laat lopen. Uh, ja. Uh, ja, ja. Ja, dus we ja, ja, en ondertussen wil je dan ook wel die afwisseling. Van ja. de verschillende instrumenten. Dus komt toch best wel wat te bij ja, kijken als ja. ik jou zo hoor. <laughs> ja. Maar goed, ik neem aan dat je, dat je daar met je, met je collega's, met wie je optreedt... dat je het daar wel over hebt, van ja. hoe je dat moet ja. doen. Maar het is natuurlijk ook weer plaatsafhankelijk plaats afhankelijk waar je komt. Ja, inderdaad. Want ja. soms neem je ook niet alles mee naar een, naar een kleine setting. Zoals bijvoorbeeld een waag. Dan ja. kun je natuurlijk niet met... Uh, met zijn heel orkest. Uh, nee, ik, ik denk het. niet ja. dat mijn woerlisten ja. daar nog bij past. Als we ze ja. z'n vieren komen al. Dus. Goed, dan zie, zie ik ja. al meteen het hoofd uh, van Maarten Veldhuis. Ja. In één keer rood aanlopen. En ja. denk ja. van geval, wat moet ik nu? Dus. Nou ja, ik maak het wel een beetje zorgen. Ja, want ja. we zijn met z'n vieren. Ja. Drums, bas, gitaar, piano en zang. En... Um, maar hij heeft meestal volgens mij vooral toch mensen die alleen met een gitaartje komen. Ja, dat is ook heel leuk. Maar ik denk het me zo leuk om met de hele band te dus gaan, gaan proberen. Ga je, ja, wanneer ga je optreden? Uh, 17 november. 17 november. Ja. En is dat het enige optreden? Of komen, komen er nog meer uh, eraan? Uh, nou, Daarvoor spelen we dan in de uh, dus Maar dat ja. is helemaal in Rotterdam. Ja. En uh, deze zondag uh, ja. bij het Pompstation in Amsterdam. Bij het komststation in Amsterdam, waar is dat? Ja, uh, in Oost, Amsterdam Oost. En dat is een uh, restaurant met een, waar je ook gewoon wat kan drinken. En wij spelen tussen 6 en 8. 6 en 8? Uh, ja. Als studio sport bezig is, gewoon je bord laten staan. Gewoon lekker gaan. We, nou ja. ja. uh, we gaan even nog de single draaien. Omdat er iemand in het land uh, op verzoek uh, zegt. Uh, van ik uh, weet die single niet. Nou, die hadden Mark, heb insul... je die single dan vaker gedraaid hier? Ja, ik heb vorige week hem ook even gedraaid. Dus, uh, Zeker, want daar kom ik heel erg bekend uh, voor. Dus of hij is landelijk uh, gedraaid. Nee, nee, nee. Ja, ook, ook. Dat ook. is hij ook. Dus laten we hem nog een keer horen. Hier is uh, Ming and West met uh, This Is My Life. flying now soon i'll turn the page forget about those stormy days i haven't been myself a lot i wasn't in for real it's time to act on how i feel every day that i say i will try alone you say i'll never make it on my own Do you Dat was de single van uh, Meem West. Uh, het nummer heette This Is My Life. Ja. Niet Shirley Bessie, Meem West. <laughs> ja, uh, jij hebt al uh, gezegd uh, wat de volgende single is. Stiekem. Gezegd? Ja, ja net of Goed, <tie> <l> <tie> <l> <tie> <tie> <tie> Dit is de eerste single en daar laten we het even voorlopig bij. Maar wij weten wat, uh, wat Oh, de van mij, oh, ja, ja, we weten ja, wat toch? Oh, ik had het over de kersteditie. We zaten met belletjes te denken en zoiets. De tijd zit erop, vrienden, dus we gaan het kort houden. Ik dank jou voor je komst. Ik vond nou, leuk. bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik vond het leuk dat je hier geweest bent. Ja, ik ook. En uh, wellicht dat je nog een keertje terugkomt als het album klaar is. Huh? En uh, dat we er wat meer mee kunnen doen. En uh, Marcus. Ja. Tot, Tot volgende, volgende week. week. <laughs> en we sluiten af met uh, Fabiana Dammers. Hier is uh, I Wonder. En uh, inderdaad, dan zijn wij met Colin Hoeven volgende week uh, terug. Live. Live. You're beautiful, you know it